Frida Wijk, je bent genomineerd als beste presentatrice voor de laatste show. Mm -hmm. Wat doet dat met de mens? Ik weet niet, dan zit ik zo te denken, zouden de mensen denken, dit is het einde van het mens, haar carrière zullen we haar nog iets geven. <lacht> nee, dat is natuurlijk wel fijn. Dat is toch wel een soort appreciatie uh, die je krijgt. Zelfs als je niet wint, het feit dat je genomineerd bent betekent toch al iets. Als informatieprogramma ja. zijn jullie ook genomineerd. Uh, ja. Denken jullie daar kans te maken? Ik weet het niet. Ik vind het een beetje raar dat wij bij ja, de informatieprogramma's ondergebracht worden. Dat was vorig jaar ook al zo. Omdat ik toch vind dat wij... Ja, er zit wel informatie in, maar het is toch voornamelijk een show. Ja, ik zie het iets meer als entertainment dan echt als een informatieprogramma, maar goed. Was dat nu een klik dat je moest leggen? Je bent vanuit de VRT gekomen als journaliste. ...naar dit format. Het is een compleet andere manier van presenteren wellicht. Ja, maar ik had daar al wel wat ervaring mee. Ik heb zo'n tijdje op de radio ook levende lijven gepresenteerd... ...en dat ligt wel in de lijn van de formule van de laatste show. Dat was ook niet altijd de harde onderwerpen. Daar zaten ook leuke dingen tussen. En, oh, het past ook wel bij mijn persoonlijkheid. Ik ben ook niet zo eenduidig, serieus. Alleen het mag voor mij ook al wel eens flauwekul zijn. Ja. Heb je een tekstje voorbereid, mocht u winnen? Ik denk dat ik gewoon iedereen ga bedanken. Dat is het. En hopelijk niemand vergeten. Ja, dat hoop ik vooral, ja. Want dat is pijnlijk natuurlijk. Oké, okay, dankjewel en heel veel succes vanavond. Alsjeblieft. Ja, die Gigi, je bent genomineerd uh, met jouw programma. Faga. hoe is dat nu uh, om genomineerd te zijn? Dat is fantastisch. Vooral omdat het was echt... Uh, we zijn van nul begonnen. Hè. We hebben vorig jaar seizoen 1 aflevering 1 gemaakt. En als je dan na 1 jaar uh, genomineerd wordt, is gewoon uh, ik vind een bekroning voor onze kleine, maar fijne redactie. Je steekt er veel van jezelf in, natuurlijk je naam, enerzijds. De, de naam, dat is de keuze van de redactie, hoor. Want ik vond het zelf een beetje genant om zo'n programma te hebben dat jouw uh, naam draagt. Maar ja, intussen, het is kort, het is makkelijk, het klinkt goed. Steeds meer uh, hoor je ook van, ja, het is niet alleen Farah Diagher, maar het is ook uh, de man die naast jou zit, meneer Van Geels, ja, als ik me niet vergis. Ja, Ja, ja, En eigenlijk, als het van mij zou afhangen, was ook mijn keuze. Ik had liever dat Farah in Van Geels... Zou zijn. Maar toen zeiden ze mij van Geels is een kledingzaak in Antwerpen, dus dat kunnen we niet maken. Maar ik ga er opnieuw voor ijveren. Als we voortdoen, dan wil ik farain van Geels. Ben je daar nu wakker van om een televisiesteging binnen te halen of niet? Nee, absoluut niet. Ik ben al blij met de nominatie en wordt het uh, geen ster? Nee, dat is uh, nee, nee nee nee. Daar hangt mijn geluk niet van af. Nee. Oké, okay, dankjewel en heel veel succes ja, toch.